8 uur, Herman Vriend, bij het NOS-journaal. In grote steden in Turkije is het vannacht opnieuw onrustig geweest. In Istanbul en Ankara werden door demonstranten brandjes gesticht. Ook werd er met stenen gegooid. De politie probeerde de betogers met traangas en pepperspray te verspreiden. De onrusten begonnen een paar dagen geleden in Istanbul. Demonstranten protesteren tegen bouwplannen van premier Erdogan. Inmiddels hebben de protesten een veel algemene karakter gekregen... en zijn ze overgeslagen naar andere steden. De politie treedt hard op tegen demonstranten.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 In de Groningse plaats ter Apel is aan het eind van de nacht, na sluitingstijd, brand uitgebroken in een discotheek. Er waren op dat moment geen gasten meer binnen. De brandweer kan nog niet blussen, de discotheek heeft een stalen dak, waardoor de brand binnen in het pand is opgesloten. Het is daardoor te warm om naar binnen te gaan. Drie huizen in de omgeving zijn ontruimd vanwege de rook. Rotterdam krijgt in de winter een overdekte schaatsbaan. Een idee daarvoor werd de winnaar van het Stadsinitiatief 2013, een jaarlijkse ideeënwedstrijd. 40.000 inwoners brachten hun stem uit. De schaatsbaan van 400 meter komt op een sportpark in Kralingen... en moet op 1 december lopen gaan. Rotterdam heeft nu nog geen kunsthuisbaan. Voor het winnende initiatief is 2,5 miljoen euro beschikbaar. Omdat de aandacht van de schaatsbaan 2 miljoen kost... kan ook een plan worden gerealiseerd om Rotterdam digitaal op de kaart te zetten. Op één dag moeten allerlei verhalen over de stad online worden gezet. De Rijkswaterstaat heeft beheerders van de uiterwaarden... langs de Rijn voor hoogwater gewaarschuwd. Vandaag kan het pijl van de rivier door de aanvoer van regenwater... uit Duitsland stijgen tot 12 meter boven NAP. De uiterwaarden worden gebruikt om vee te laten grazen... en er zijn ook campingplaatsen. Dat ze zijn ondergelopen is niet ongewoon... maar in dit seizoen wel vrij zeldzaam. Het pijl van de Rijn stijgt dinsdag tot ongeveer 13,5 meter... verwacht Rijkswaterstaat. In Duitsland zijn langs de Rijn en Donau nooddijken geplaatst... En wordt daar nog meer regen verwacht? De Israëlische pianist Boris Gilburg heeft de koningin Elisabeth Wedstrijd 2013 voor piano gewonnen. Dat heeft de jury van het prestigieuze klassieke muziekconcours in Brussel bekendgemaakt. De 28-jarige Gilburg speelde werk van Beethoven, Rachmaninach en Petrosjan. Bij de eerste prijs hoort een geldbedrag van 25.000 euro en een publieksprijs van 2500 euro. In Londen is een groot concert gegeven om geld in te zamelen... voor een aantal wereldwijde projecten... die de positie van vrouwen moeten verbeteren. Onder meer Beyoncé, John Legend en Jennifer Lopez traden op. Het concert werd in meer dan 150 landen uitgezonden. Hoeveel geld is ingezameld voor goede doelen is nog niet bekend. De Amerikaanse actrice Jane Stapleton is overleden. Ze werd vooral bekend door haar rol van Ida Bunker... in de serie All in the Family. Op komische wijze gaf ze gestalte aan de zullige onderdanige vrouw van Archie Bunker... On the Family was in de jaren 70 een van de populairste series in de Verenigde Staten. Ook in Nederland was de serie geliefd. Gene Stapleton is 90 jaar geworden. Het weer geregeld zon. Het wordt 14 tot 17 graden. In de loop van volgende week wordt het warmer. Na woensdag zelfs iets boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Altijd NRC lezen. Het kan. Nu een iPad of iPad mini. Bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 29,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad. Ik ga er in Frankrijk drie keer die fucking berg, zoals ik hem altijd noem, op. Deze week beklimmen duizenden deelnemers de Alt US in Frankrijk... om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het is emotioneel bungee jumpen. Wat is hun verhaal?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 Doe nu de impactcheck en ontdek welke acties u moet ondernemen. Stap nu over. Ga naar overopiban.nl. Pim, Pim, wacht even. Onderweg hier bij het naar de meer. Pim, goedemorgen. Goedemorgen, Menou. Ja. Pim, onze, onze, onze imker. We zijn even naar buiten gelopen bij Stadzicht. En nu zijn we aangekomen. Ja, Pim, zeg jij het maar? Wat staat hier nou weer voor ons? Ja, hij heeft een hele tijd bij het kapitol uh, gestaan. En uh, vandaag hebben we de bijenkast, de vroege vogels bijenkast, hebben we hier neergezet. En uh, je ziet het, er zit nog een riempje omheen, gele, geel plakband, microfoon die, uh, die we in de kast hebben gelegd, die hebben we ook uh, weer in de, aangesloten. Kun, kunnen, kunnen we al wat horen? Kan jij al wat horen? Uh, ja, alleen als je uh, je oor tegen de kast legt. Nou, Ik denk dat het veel mooier is, Menno. Nee, ja, zo, wacht, wacht nog even, wacht, we houden het nog even spannend. Ja. Eerst even luisteren. Ik leg mijn oor tegen de kast... Pim, Ik hoor een heleboel gezongen. Ja? En dat bruisende geluid, Menno, dat maakt me altijd blij. Met de zon erbij vandaag. Ja, fantastische. Nou, we gaan het, we, we gaan het zo doen. Ga jij alvast een klein beetje die band uh, losgebeuren. Even wachten nog, hoor. Snel. Ja, Pim heeft al bijna die bijen losgelaten, maar het is natuurlijk een groot moment dat we allemaal mee willen maken. Goedemorgen, het wordt een vrolijke boel hier aan het Naardenmeer vandaag. Uh, niet, alleen, niet alleen vieren we de zoveelste mooie dag, je zou bijna, je zou bijna winnen aan het mooie weer, hè? Uh, Het feit dat de bijen terugkeren en uh, we reiken vandaag ook de pluk van de Pettenflet prijs uit... De prijzen voor het beste initiatief om natuur en milieu in Nederland te verfraaien of vooruit te helpen. En de genomineerden die verzamelen zich zo direct in stadzicht En ook de juryvoorzitter, Flip van Duin, de zoon van Annie M. G. Schmid, die is aanwezig om de winnaar bekend te maken. Janine is een paar weken op vakantie, maar gelukkig is Pim er wel. U hoort de muziek van uh, Kossek. Um, wij staan hier buiten bij het uh, Nadermeer. Ik zei daarnet, je zou bijna wennen aan dat prachtige weer. Maar het is natuurlijk onzin, want ik bedenk me opeens heens Gisteren was het verschrikkelijk koud en nu is het zo mooi. En Pim die haalt de bijenkast alvast een klein beetje uit elkaar. Kijk, daar hebben we de allereerste, Pim. Ja, mooi zitten. En Het is uh, 33 graden in de kast... En dat uh, betekent dus dat de bijen eigenlijk... Je ziet ook een beetje vocht hè, onder het glas liggen. Thermometer die we ingehangen hebben. We konden ook goed zien in de, tijdens de winter dat uh, de bijen het ook warm hadden. Zo'n 30 graden in die wintertros. En ze zitten vanaf uh, kwart voor zeven met hem al opgesloten. En eigenlijk is het nu een moment ja. Supreme. dat we die 25.000 uh, varabijen, de harde werksters... <lacht> dat we die gaan, uh, gaan loslaten hier. De arbeiders. Nou, ja, de arbeiders. Uh, Er gaat een stuk tape dan ja, vanaf, hè? maar ik zeg... Als het verkeerd gaat, dan moet je, je dus rennen. We gaan gelijk We halen nu een tapeje eraf mee. Nou, kijk, ja, we zitten ja. eerst bij. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk eens, daar ja, komen ja. de dames al. En we lopen een stukje naar achter. Hups. Ja, daar ja. komen ze al. De eerste. 20, 30, 40. Oh ja, ze komen gelijk deze kant op. Ik ga een ja, beetje nou, naar achter. Beetje want ik heb weliswaar dat imkerpakken aan. Maar ik heb dat, dat hoofd, hoofddeksel een beetje van me afgedaan. O, o, om... Oh, ze komen echt o, achter ons. Ja. <laughs> nou, dat uh, betekent dat het zijn er genoeg. Ja dit, ja, dit is ik, mooi, hè? geweldig mooi. Ja, die ja. beesten hebben anderhalf uur opgesloten. Wat denk je als jij in een klein kamertje ja, zit? Je wordt opgesloten en je wil eruit. Nou, ja. ja, dit is schitterend, ja. man. 25.000 ja. 25. ja. bijen, één ja. koningin. En uh, Maxima die is uh, ja, een aantal weken geleden naar, naar Horen geweest uh, met haar onderdanen... om daar uh, de fruit, de, de bloemetjes, te laten bestuiven. Want vanaf het kapitol, daar hebben we ze toen een paar maanden geleden weggehaald. Ja, klopt. Ze zijn naar Heemstede gegaan, naar uh, een kinderboerderij, het molentje daar. En daar hebben ze heel lang mooi genoten van, uh, van alles wat daar uh, groen is. En een aantal weken geleden zijn ze naar uh, Zwaagdijk-West uh, vertrokken... om daar uh, dus uh, twee weken lang in, in de bloesem te staan, tussen de bloesem te staan. Dus uh, ze hebben alweer veel stuifmeel verzameld. Ja, stuifmeel en, en nectar. Nectar is dan weer de voorbode van houding Maar je ziet als je de ramen eruit haalt... De... Waardebloem, geel stuifmeel. Je ziet uh, de red chestnut, de kastanje, de ketamme kastanje. Dat rode, dat stampen ze dan in de raad. En dat is heel mooi om te zien. Het is een schilderij met allerlei kleuren. Hè, met rood, geel in de raad. En aan is dat. Ja. Maar heb je dan nu ook al honing? Nou, het is uh, zo dat de eerste honing binnenkomt. Het is allemaal veel en veel later in verband met die, uh, met die kou. Het is heel lang die winter geduurd. Uh, er zit al wat honing in. Maar normaal hebben wij imkers al geslingerd in Nederland. En Er zit wat in, maar het is nog niet veel. Dus er is in heel Nederland nog niet veel geslingerd. Ja, je hoort heel veel imkers zeggen ook van die kou heeft ervoor gezorgd... dat er meer geconsumeerd is dan dat er eigenlijk binnenkwam. Ja, Want ze moeten die honing zelf eten om te overleven. Ja. En, en dan eten ze de honing die jij eigenlijk anders in een potje zou willen stoppen. Ja, klopt. Het is dus zo dat, uh, dat uh, er zit eten in. Maar er zijn volken die hebben we nog gewoon moeten bijvoeren. Want er was gewoon onvoldoende eten. Boven de tien graan gaan ze naar buiten. Maar het is zo lang koud geweest en ja. nat. Dus die ja. beesten hebben binnen alleen maar zitten eten. En dan moet je als imker moet je bijvoeren. Um, hoe, hoe is dit volk nou? Ja, het zijn er nu 25.000. Maar hoe is dit volk door de winter gekomen? Nou, goed. Het heeft bij Capitol een prachtig gestaan. Lekker beschut. En we hebben daar diverse keren in de uitzending even naar gekeken. De temperatuur. Het gezoom hebben we gehoord. En, ja, het groeit vanaf maart. Zo'n koningin gaat dan eitjes leggen. En dat volk groeit, groeit, groeit. En als je nu kijkt in zo'n volk, we hebben vrijdag even gekeken. Nou, je je, je ogen kijk je uit. Zoveel bijen zitten erin momenteel. Ja, ja. maar het zijn er dus alweer, alweer flink meer geworden. Ja, zo'n koningin die kan tijdens de zomerperiode, hè, over drie weken uh, is het zomers. Hè, uh, legt ze zo'n 1500 eitjes per dag. Dus zo snel neemt zo'n volk toe. Ja, ja, ja. En dan op een gegeven moment, ja, we hebben natuurlijk vorig jaar een, een, een, een jaar lang eigenlijk college van jou gehad over de bij. En op een gegeven moment gaat, dan weer, gaat, gaat het volk dan weer splitsen. Hè? Ja, klopt. Uh, daar had ze de eerste neigingen al van. Het is zo dat de ruimte er beperkt wordt in zo'n kast, omdat er te veel bijen in zitten. Dan haal je de oude koning in, haal je eraf. En dan vervolgens wordt er over een aantal weken weer een nieuwe koning in geboren. En dan heb je dat verhaal van die tutor. Hè, zo, tuut, tuut, en die kwakers. En dat is geweldig. En dan laat je ze los. En dan, uh, ja, dan wordt er weer gepaard. En dan begint zoiets weer helemaal ja. opnieuw. Als je eh, kijkt in. in naar het licht, hè? En dan zie je dus de bijen al vliegen. En ze verkennen rondom de kast. Ja. En ze kunnen zo'n anderhalf kilometer rondom die bijenkast vliegen. Nou, kijk om je heen. Ja, het is een boel weiland... Maar er zal ongetwijfeld wat, uh, wat te halen zijn. Maar ja, dat is natuurlijk de vraag. Ze komen uit een ander gebied. Je zegt ze gaan rond. Hoe, hoe vertellen ze dan aan elkaar waar het, uh, waar het goed is? Nou, die verkenners die nu buiten vliegen, die gaan een beetje cirkelen rondom de kast. Op een gegeven moment wordt die cirkel steeds groter en groter. Ja, en in de wereld van, van hives en Facebook en Twitter. Nou, die bijen doen het nog op een hele ouderwetse manier. Dat doen ze al duizenden jaren. Ze dansen op het raam. En de vorm, een nul bijvoorbeeld, betekent dus dat er heel dichtbij bloemen staan te bloeien. En dat geven ze aan elkaar door, door op dat raam te dansen. En ja, het is prachtig om te zien hoe ze dat doen. Bibberend over het raam. En zo weten alle zusjes van, hé hey jongens, die kant op. ja En een nul, ja, en ik weet ook nog, een, een achtje kunnen ze ook maken, toch? achtje, ja. En dan is het iets verder van de kast. En dan is het de schuine acht. En dan moet het een uh, anderhalf kilometer vliegen. Nou ja, um... Deze plek heb je uitgekozen, daar staan nog wat kasten. Ja, van een collega Imker, nou dat bijt elkaar absoluut niet. En uh, we gaan het uh, dit jaar een beetje volgen hè, erbij, hoe, uh, hoe uh, jullie volk het weer gaat doen ja. dit jaar. Maar gaat dat niet door elkaar? Nee, nee, nee, nee, al zet je twintig kasten naast elkaar, twintig gele kasten, die koningin, je scheidt een bepaalde geur af, dus een feromoon. en zo herkennen, zoals wij onze familie herkennen, zo herkennen de bijen aan de geur van die koningin, van jongens, die kast, die gaan we in, en daar gaan we keihard werken. Ja, en is er ook geen concurrentie, want uh, ja, je je zei, het is hier heel veel weiland. Uh, ergens moeten ook wel bomen staan. In Bloei, ja, daar zien we wat, in de verte. Uh, zijn er dan, kunnen er niet te veel bij zijn ja, voor te weinig bloemen? Ik denk dat je hier, uh, dit is prima zo. Ik denk niet dat je hier uh, 30 kassen neer moet zetten. Dan is inderdaad het, het voedsel wat uh, te beperkt. Maar anderhalf kilometer, kijk, daar staan de eerste huizen in de verte al. Daar zijn ja. bloemetjes. Mensen hebben in de achtertuin allemaal bij vriendelijke bloemen ja. gezaaid. Pim, heel even nog over de, hoe de, de alle volken de winter door zijn gekomen. Er is ieder jaar sprake van bijsterfte. Uh, afgelopen jaren was dat heel veel, 20, 23 procent. En, en dit jaar we kregen wij bij cijfers binnen van de week... is er ongeveer sprake van 10, 12 procent van de volken zijn gestorven, zijn weggevallen. Uh, maar ik herinner me dat jij vertelde, een paar maanden, dat dat bij jou veel meer was. Ja, ik ben 11 uh, van de 35 volken kwijtgeraakt. Dus, dus 30 ik, uh, procent. Ja, ja, ja, en dat, uh, ja, ik uh, krik het gemiddelde landelijk een klein beetje op met ja. mijn percentage. Het doet me heel veel deugd dat het percentage lager is uitgevallen. Uh, juichen nog niet te vroeg. Je kan een aantal redenen weer aanwijzen. Misschien zijn wij mensen wel bewuster met uh, bestrijdingsmiddelen omgegaan. Dat we niet zo snel zo'n lokdoosje pakken voor mieren. Dat ja. we wat bewuster bezig zijn. Misschien zijn die tuiners wel een stukje bewuster. Ik denk dat we over vijf jaar, als dit sterfte de komende jaren 12, 13 procent blijft, dat we dan met z'n allen kunnen gaan juichen. En denken van nou, we hebben het een klein beetje onder ja. controle. En je kunt ook niet zeggen dat jij het zit te slapen. Omdat er bij jou zoveel weggevallen zijn. Nou, ja, dat zou misschien kunnen. Maar afgelopen jaar had ik nul procent bijensterfte. Ja, ja. Toen had jij weer hele goede. Toen had ik dus weer. ja En denk ik van ja, dit jaar laag. Het is heel vaak dat een laag cijfer weer gevolgd wordt door een hoog cijfer. Mm. Dus laten we de komende drie, vier jaar eens bekijken hoe het met die bijensterfte gaat. Er ja. komt heel veel actie op. Mensen worden bewust, zuinig zijn op dat bijtje. Ja, en dan gaat dat percentage ook onder de 10 En wij gaan weer van ze genieten. Dank je wel, Pim. Nathalie Dam speelde de mazurka in Sisklein van de in Litouwen geboren componist en kunstschilder Mycolaius Konstantinas Kyrlionis. Winterswijk is uh, internationaal bekend als een goudmijn voor geologen en paleontologen. Want daar in de Gelderse Achterhoek komen aardlagen aan de oppervlakte die elders diep verborgen blijven. Dat Winterswijk zo beroemd is geworden is mede te danken aan Ed de Vogel, Ari Jansen en Maarten van der Bos. Drie jonge onderzoekers die in 1963, toen waren ze nog heel jong, een werkgroep oprichten. Voluit de werkgroep tertiaire en kwartaire geologie. Bij het 50-jarig jubileum die de werkgroep is, van de werkgroep is onze verslaggever Rob Buiter samen met de huidige voorzitter van de werkgroep Henk Mulder... nog een keer teruggegaan naar een van de plekken waar het ooit allemaal begon. Aan de oever van de Slinge bij Winterswijk. In hier moeten we even ja, we het, het taluut af. Zijn. Hier, waren we, hier waren we een halve ijl terug bezig. Ja, man, is altijd geweest in 1962. De, de, de, de eerst, zoiets. Hier was vroeger een brug, een houten brug. Ja, en deze vindplaats heet dan ook Steen Brug. Hier in de bocht van deze beek. De, de beek stroomt nou, een goede anderhalve meter lager dan waar we ja. staan. En, en dit dus was een vindplaats Verzamelaars van de Nederlandse Jeugd, want we tussen die schrapjes kan bezoeken. Biocint. Hoe oud is dat, Maarten? Oeh, nou ik denk nooit in jaren. <lacht> Jullie dus <lacht> denken dat alleen niet. On gauw iets van 18, een 15, 20 miljoen, een miljoen jaar wezen, ja. Okay. Maar we hebben horen en alles wat, wat bij ons. Allemaal, ja. Dus want, we, we kunnen even. naar Maar we kunnen daar niet uh, gaan, want dat is vol met puin. Om ja. dus uh, verdere uitspoeling te voorkomen. Dus waar, waar zullen we een, een hoekje een handel, zoeken? Om, uh, ja, dat ermee... kan hier. Dat kan oh, dat hier gewoon hier, ook hierboven aan doen? doen. Dat kan gewoon hierboven. Ja. Want, want, want hoe diep moet je zijn? Uh, nou, op, ik heb 4 uh, meter stangen meegenomen. Dus, en, dat, ja, dat... en dat moet genoeg zijn. Wat zo, 2,5, 3 meter. Ja. Op 2 meter begint het uh, spektakel al. Ja, ja, ja, ja. denk ik. Uh, het is nog niet echt spektakel. Nee, 3 <laughs> meter. Maar het is wel zo oud dan. Ja. Ja. Nou, laat we eens kijken. Naar de lagen liggen je scheef, hè? Maar goed, we zullen eens een in, dus door... even kijken. in de grond draaien. Af en toe doe ik dat nog. Ja. Ja, is dat een van die dingen die je net als fietsen nooit verleert? Nou, ja, je wordt er te oud voor. <lacht> dat is wel, je verleert het niet, maar je hebt geen fut meer. <lacht> ja, want met alle respect, we staan hier dus met de drie oprichters van de club. 50 jaar geleden hebben jullie bedacht van, wij gaan hier een speciale werkgroep voor opzetten voor dit werk. Dat klopt. Ja. ja. Daar was ook een speciale aanleiding voor. Kijk, speciale. Op, op dat moment was ik dus al 26. En, uh, het was toen nog een, uh, een uh, geologiekader binnen de Nederlandse jeugdwand van Natustie. En daar mocht je niet ouder zijn dan 23. Ja, Dan word je oude sok, dus, hè, dan ik moet je eruit. Oude sok. Oh, ik was dus al drie jaar oude sok. en ja, Ik vond het veel te leuk om te zeggen van, jongens, bekijk het verder. Ik mag niet meer meedoen. En ja, er waren er meer uh, die in de buurt van de 23 kwamen en die toch zeiden van ja, we willen ook wel doorgaan. Dus dat heeft geleid tot uh, inderdaad de beslissing om die vereniging op te richten. Uh, en het is een bloeiende uh, vereniging. Ja, kun je wel de, zeggen, ja. Met uh, grote acties uh, uh, als... Uh, gaten graven van 4 bij 10 eh, meter en bijlanden en zo. Ja, ja maar dat, dat deden jullie ook. Want Ma Maarten niet. staat hier nu met, ja, een, een, ja, gewoon met een klassieke een grondboren. Edelman ja, ja edelmanboor heet het. dat. Dus jaar terug vonden we dat uit, hoe dat moest. Ja, nee. Maar behalve dit boren deden jullie dus ook inderdaad echt hele grote vlakken ja, dus eh, trekken. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, dat was toen we uh, heel lagen ontdekten, die uh, 2,5 uh, tot... Uh, uh, drie meter diep zaten in uh, het gebied van misten. Je uh, ziet ja. hier een eentje verderop in de Achterhoek, ja. uh, blijkbaar een rijke plek. Uh... Ja, ja. Uh, en uh, daar zaten, zaten, uh, zaten in de grond uh, die heel veel horentjes bevatten. Uh, waarschijnlijk een ondiep waterafzetting. Aan uh, waar we hier nu zijn, uh, dat is een uh, veel diepe waterafzetting. Uh, en uh, daar vind je een hele andere fauna. Ja, totaal ja. andere fauna. Maar dat was een tijd dat jullie blijkbaar dan uh, genoeg geld hadden om een graafmachine te huren of hoe ging dat? Uh, dat moest gezamenlijk gelapt worden. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Hoor ik daar kraken, Maarten? Ja, gevimp. Ja, Maarten, je hebt de, de naam dat je de, de halve Achterhoek een beetje lek geboord hebt. Ja, de hebt. hele boel is lek getreden. We hebben de inmiddels nou wat diepere boringen in dit kaarblad, iets van 3,500. duizend. Ja. Fantastische gatenkaas, waar je, je de, de hele geologie ja. van kunt... Ja, dan kan uh... je alles zien. Ja. Dit is een van de gebieden ter wereld die het dichtst onderzocht zijn met, uh, met grondboringen. Maar ja, Voor een deel dus dankzij jullie als formeel amateurs die die club hebben opgericht. Jullie ja. hebben dit gebied eigenlijk gewoon in kaart gebracht? Nou, uh, niet Maarten jullie, Maarten vooral. Maar, ja. Arie uh, was voornamelijk uh, bezig met uh, de soorten die daarvoor kwamen. En, uh, ik heb gekeken naar uh, welke soorten komen en welke lagen voor. Uh, we hebben hier het eerste oh. biocene fossiel, een klein vlakje van 3 mm. Oh, even, uh, uh, oh, even uitkijken, want de boor wordt nou wel heel lang, dat ze hem niet uh, voor ons hoofd krijgen. Uh, hier, hier is, is een, dus een piepklein... Een fuikhorentje. Een, een heel Hynia, klein schelpje. Waarschijnlijk Hinea ja. bocheltense. Uh, maar hij is nee, zo klein. Je, je moet hem onder het, de microscoop maar, uh, leggen om hem uh, te zien. Ja, en Ik moet uitkijken dat ik niet uh, nies, want dan is hij weg. Nou, Dat geeft niet, hoor. <laughs> dan zitten we er wel meer beneden. Ja. <laughs> een heel klein flintertje. Ja. Oh kijk, Arie, een... ja, Lukt er ja. nog eentje uit de klei. Nog weer zo'n heel klein flintertje. Ja, als start er... de golf. Oké. Oh, en dan zie je ook net ja. mooie, ja. mooie ringetjes... Uh, uh, die is typisch voor de bovenlaag van het schoophoudende Miozee. En een soort waarvan we weten dat de recente vertegenwoordigers in dieper water leven. Ja. Daar dus concluderen dat dit ja, een diepe, ja. warme zee was. Ja, ja, ja. De zee neemt het. Kijk, het wordt zandiger. Ja, en het wordt ook nat. Je zit nu blijkbaar op ja, beekniveau ja, inmiddels. Zandiger en dan zit er water in. Hè. En dan kan je het zeven. Ja, dat, dat, dat, dat hebben we bij de uh, werkgroep ongelooflijk veel gedaan. van. Daar lag ja. ooit een boomstam. Zo in het midden, in de lengte. En daar kon je met z'n vier op zitten. zitten en, en dan maar zeven. zeven. En dan aan het eind van de boomstam zat er altijd een ijsvogeltje zich op oh, ja, ja, ja, ja. Ook nog, ja. Wat was het nou, man? Was het eh, verzamelwoede? Of was het voor de wetenschap? Waarom ja. deden jullie dit? Puur blote interesse. Hoe zit dit nou? N niks meer en niks, minder? niks, meer nou? niks minder. En daar komt bij dat je door dat werk een leuke fossiele collectie kreeg. Dat was niet het eerste opzet. Hoewel voor sommigen misschien wel voor anderen wat minder. Ja. Maar het is toch grappig dat, dat eigenlijk een, een groep uh, ja, enthousiaste amateurs... een groep vrienden toch een heel stuk geschiedenis uh, in kaart heeft gebracht. Nou, dat is op zich niet zo bijzonder natuurlijk. Ik bedoel, alles waar je belangstelling voor hebt en aandacht aan besteedt, daar komt het resultaat uit. Ja. En dat is op alle mogelijke niveaus en ook op dit vlak. Dus dat daar resultaat uit komt, verbaast mij niet. Je noemt dat niet bijzonder, nee. maar ja, als, als jullie niet hadden besloten van oké, okay, wij ja, gaan hiermee ja, door. Ja. Ja, dan... Maar alles heb je weinig aan. Ja. Uh, vroeger <laughs> zei mijn vader als de hemel er van wel een blauwe slaapmuts. Maar ja, het is zo gelopen en het is een kwestie van belangstelling geweest van toch een betrekkelijk kleine groep. Die geleidelijk aan in, in de loop der jaren uitgegroeid is tot mensen die het ook leuk vonden en die mee gingen doen. En... Goed, de, de werkgroep tertiaire en kwartaire geologie bestaat natuurlijk nog steeds. Vijftigste verjaardag dit jaar. Een van de huidige bestuursleden staat hier ook mee te kijken naar deze drie pioniers. Is de werkgroep nog steeds zo uh, gevuld met uh, enthousiastelingen? Ja, nog steeds. en Het zijn er uh, eigenlijk steeds meer. En... Uh... Uh, zeker als je weer acties gaat ondernemen zoals dan uh, in september in mist, een grote graafactie. Een gat ter grootte misschien wel van een half voetbalveld. Uh, Graafmachines, inderdaad mensen die bereid zijn om er fors aan bij te dragen. Uit, uh, uit, uit allerlei buitenlanden komt men daarvoor, uh, daarvoor naar ons toe. Ja, deze boer uh, Maart, heeft hem inmiddels alweer... Uh... Uit elkaar geschroefd. Die is net zo oud als de, als de vereniging. Nou. Die werden dan uh, aan de zijkant van de Berini gebonden. Ja, uit Den Haag. Ja, ja, ja, ja. Je moet die foto bekijken, ja. Ja, Rob, dat is echt leuk. <laughs> Een van de, de fraaiste foto's die we uit die tijd nog hebben. We zullen, ja, we, we zullen ja, kijken ja. of we hem op de website kunnen zetten. Ja. Mooi tekenen van de tijd. ja, ja. ja teken van de tijd Rob Buiten uh, aan de oever van de Slinge bij uh, Winterswijk. Ja, ik kreeg net uh, bericht, uh, de luisteraar let er goed op, dat ik zeg Winterswijk. Maar ik krijg een berichtje van uh, Riek uh, Truimans uh, uit uh, de Milt. Dat ligt bij, ik heb het even opgelegd, bij Gendringen en Varselder. Goh. En die zeggen het is Winterswijk, zeggen we in de Achterhoek. En niet Winterswijk. Nou, zo zit het. We zijn terug naar het nieuws van half negen.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 Tijdelijk groots aanbod flydrives naar de mooiste provincies van Portugal. Alentejo. Boek snel op girasolvakanties.nl. Dus boek op girasolvakanties.nl. Dit is Radio 1, het NOS Journaal. In grote steden in Turkije was het vannacht opnieuw onrustig. In Istanbul en Ankara werden door demonstranten brandjes gesticht. Ook werden met stenen gegooid. De politie probeerde de betogers met traangas en pepperspray te verspreiden. De onlusten begonnen een paar dagen geleden in Istanbul. Wat begon als een protest tegen een bouwproject, groeide uit tot een landelijk protest tegen premier Erdogan. De autoriteiten in Irak zeggen dat ze een cel van Al-Qaeda hebben ontmanteld die chemische wapens wilde maken. De groep zou de wapens naar Europa en Noord-Amerika hebben willen smokkelen. Er zijn drie werkplaatsen gevonden en ook onbemande vliegtuigjes die konden worden gebruikt om aanslagen mee te plegen. Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat de Britse koningin Elisabeth werd gekroond in Westminster Abbey. Haar vader was in februari 1952 overleden. Elisabeth volgde hem direct op, maar de kroning liet meer dan een jaar op zich wachten. Vorig jaar werd het regeringsjubileum al groots gevierd. Het weer geregeld zon, het wordt 14 tot 17 graden. In de loop van volgende week wordt het warmer, na woensdag zelfs iets boven de 20 graden.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 een meter of uh, ja, 300 hier vandaan. En die kijkt precies deze kant uit. Want u bent trouwens weer bij Vroege naar de meer. U weet het vast wel. En, uh, en Pim, onze uh, imker, die is buiten nog een beetje aan het rommelen aan die bijenkast. En ik denk dat dat reet dat, dat ligt daar te rusten. Uh, en dat wordt een beetje opgeschrikt door Pim. En die kijkt aan onze kant uit. Maar dat is toch verschrikkelijk leuk. En ondertussen de uh, boerenzwaluwen hier... Rondstad-zicht, prachtig gezicht. Het is uh, drie en half minuut over half negen. Het is tijd voor de columnist en dat is vandaag... Lies visgedijk. Oh, oh, oh, nou. Ja, nou gaat dat g, dat gaat nu lopen. Hij loopt een beetje nou goed, ik hou je op de hoogte. Lies Visgedijk, ja, ik zeg er altijd maar weer bij je, imkersdochter. Jammer dat ze er vandaag niet live bij kan zijn nu Pim daar is met de bijen. konden ze gezellig uh, bijenweetjes uh, uitwisselen. Dat heb je zo met die imkers. Maar geluk had ze wel tijd voor haar mannelijkse column. Hier is Lies Visgedijk. Hierbij wil ik graag even keiharde reclame maken voor de paardenbloem. De paardenbloem is als een vrolijke, ongecompliceerde vriendin... die van de stomste plekken altijd iets leuks weet te maken. Dit in tegenstelling tot de roos, die zich voor veel situaties te goed voelt... en de hortensia, die doet alsof ze heel veel bloemen heeft... maar in feite een levend droogboeket is waarmee niks te beleven valt. Nee, dan de paardenbloem. De lelijkste hondenpoepveldjes, de deprimerendste stoepen... de zieligste vervallen speeltuintjes vol zwerfvuil en lege wikkieverpakkingen. Het maakt de paardenbloem allemaal niks uit. Na een paar warmere dagen aan het eind van de winter... piept ze tussen de rotzooi tevoorschijn. En wat maakt ze ons blij... Eidooiergeel geel, met mooie groene bladeren, grillig van vorm en nooit saai. Na de bloei verandert de mooie blonde vriendin in een integere grijze bol. Als de paardenbloem is uitgebloeid, sluiten de bloemblaadjes zich... en bij droog weer opent zich een mini-wondertje. Oma komt tevoorschijn. Honderden kleine grijze parasolletjes met daaraan een zaadje... wachten op een bolletje tot iets ze meeneemt. Dat kan natuurlijk de wind zijn, maar het liefst hebben ze een dikke peuter die met het bolletje in de vettige knuisjes de techniek van het blazen onder de knie probeert te krijgen. Hoeveel uur ik al op grasveldjes en in bermen met een klein kind van bol naar bol heb gerend, ik weet het niet. Nog steeds blaas ik zelf ook nog wel eens en nog nooit is het mij gelukt om alle zaadjes er in één keer af te blazen. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat ik van mijn dertiende tot mijn dertigste stevig heb gerookt. Kijk, dan heeft zo'n paardenbloem natuurlijk helemaal geen respect voor je. Mijn jeugd in Limburg bestond hoofdzakelijk uit dit blazen... en het zoeken naar de bladeren van de paardenbloem voor de konijnen. Die had ik namelijk en veel ook. Waarom weet ik niet, maar op de een of andere manier... kregen mijn konijnen altijd heel veel jongen. De aanvoer van paardenbloembladeren moest dan ook aanzienlijk zijn. En zo zal het wel komen dat ik een bionisch oog heb voor paardenbloemen. Overal zie ik ze staan. En ik hoop dat het er steeds meer worden. De jonge bladeren zijn trouwens eetbaar, maar ik zou het je niet aanraden. Het schijnt heel gezond te zijn en er was zelfs ook een dokter, Moerman genaamd... die dacht dat de bladeren tegen kanker hielpen, maar ze zijn niet te vreten. Kankerpatiënten hebben het al zo zwaar... en dan worden ze nog eens extra gestraft doordat ze die bladeren moeten eten. Insecten vinden de paardenbloem wel heel lekker. Sterker nog, heel veel hommels in de stad overleven... doordat hun koningin in het vroege voorjaar een voorraadje stuifmeel en nectar kan aanleggen... voor de eerste larfjes in haar nieuwe volkje... En de bloem die haar daar het meest bij helpt, is de paardenbloem. En zo komt het dus dat er, ook op de treurigste plekken, altijd wel een hommel ergens rondschalt. Dat is mooi, want het kijken naar hommels lijkt weliswaar zinloos, maar is toch een van die dingen die ons leven de moeite waard maken. uit de Sinfonie in G-Klein van de in Moravië geboren componist Frans Xaver Richter. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Het is de koudste lente in ruim 40 jaar en dat is te merken. Zo waren de kikkers, de padden en salamanders erg laat dit jaar. Ze werden tot een maand later actief dan normaal. Blijkt uit nieuwe cijfers van de natuurkalender van Arnold van Vliet. Verder werden de meeste vlindersoorten 1 tot drie weken later waargenomen dan de afgelopen jaren. En voor de verre Afrika-gangers, als de chiffchaff is de late lente misschien wel gunstig. Zo kunnen ze beter profiteren van de rupsenpiek die ook weer later is dan vorige jaren. Volgens de natuurkalender slaan de eerste spotvogels en kleine karikieten nu aan het broeden. En verder deze week veel meldingen van eerste bloeiers en libellen... als de platbuik en de blauwe glazenmaker. Let de komende week extra op de eerste duinparelmoervlinder... en de bruinrode heidelibel. En bij mooi weer misschien ook wel de tangpanzerjuffer. Over naar de eerstelingen op de Venorlijn 035-6711-338. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Els Neurlander, ik zag vandaag in de berm langs de koe in Barendrecht de eerste bloeiende reuze berenklauw. Hij is wel een stukje kleiner dan andere jaren. Met later Willy Broddes in de beeld. Deze week zag ik in bloei komen hopklaver, enkele klaprozen, kleefkruid, adderwortel en lupine. Op het landgoed Oostbroek zijn begin mei alle poppen van de oranje tip uitgekomen. Nu wacht ik nog op de koninginepage. Lidman uit Heemskerk. Naar aanleiding van de uitzending van vanochtend... wilde ik melden dat wij inderdaad helaas... minstens zes dode mezen... net uit het ei in de nestkast hebben gevonden. En we hebben het vandaag schoongemaakt... en we hopen op een tweede poging. Je hebt Echsenke uit Koekangen. Ik vond de eerste grote fopwesp... En ik vond een heel klein nachtverlindertje, een zogenaamde micro, die is de eerste beuken van mot. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin ter Weer in Wassenaar. Een uh, oude bijenkoningin vond het te druk in haar kast en vloog uit, gevolgd door duizenden trouwe volgelingen. Met succes stoten onze imker de zwerm uit een pruimenboom. En uh, de nieuwe moeren, zoals de imker koninginnen noemt, hebben we al horen kwaken. Van de kolk. Met de IVN Gidsencursus op het Leusveld bij Eerbeek. In de sloten bloeiende gewone waterranonkel en waterviolier. Langs de Lanen litrus, een paardenstaart met rijpe sporenaren, bloeiende gewone salomonsegel en Dalkruid. Peter van der Vels in Westervoort. Op dit moment vliegen er pimpelmezen uit. En buiten zingt en knettert en klaagt de spotvogel. Ik heb hem vorig jaar gemist, maar hij is terug. Daar ben ik heel blij mee. Het blijft u vooral bellen met de Venolijn op 035 671 338. Wachung was dat op viool met Philippe Mon op piano. Uh, zij speelde de Serenade Espanol van de Franse Céline Chaminade. Heeft u ooit gehoord van de gouden tapijtschelp, het Chinees hoedje of het groot glasmuiltje? Nederland kent zo'n 235 verschillende soorten zeeweekdieren met de meest prachtige namen. Voor het eerst uh, zijn die volledig in kaart gebracht. Volledig in kaart gebracht, welke schelpdieren er in onze wateren voorkomen. Het is een reusachtig boek geworden. Uh, ligt hier op tafel. De ecologische atlas van de marine schelpdieren van Nederland. Uh, twee van de schrijvers zijn hier. Sylvia van Leeuwen en Adriaan gemennig van de stichting Anemoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een prachtig boek. Zwaar, groot, dik. Uh, ze staan er allemaal in. Het is een enorm werk geweest, uh, kan ik me voorstellen. Hoe lang aan gewerkt? Um... Zeg maar, met het schrijven van het boek zijn we drie jaar bezig geweest. De data verzamelen dat uh, was daarvoor al begonnen. Daar zijn we al jaren daarvoor mee begonnen. Maar met het schrijven van het boek, uh, zeg maar drie jaar. Ja. En uh, om, om te weten wat er allemaal voorkomt... moet je veel uh, onder water, neem ik aan, zelf? Ja, veel moeten ja. duiken? Uh... Ja, dit boek is eigenlijk een combinatie van, uh, van de gegevens van sportduikers... maar ook mensen die langs het strand kijken wat daar vers aangespoeld is... En ook uh, uh, van het onderzoek van marine onderzoeksinstituten. die met schepen de zee opgaan en dan met een soort grijpkraan, uh, happen uit de bodem nemen en dat ja. helemaal uitzoeken. En van sommige soorten zullen we weten dat ze hier al honderden jaren voorkomen. Of echt sinds mensenheugen is. Maar andere. Wat, wat zijn de laatste soorten die gevonden zijn? Uh, ontdekt zijn. Op, er zijn uh, vele soorten waargenomen, ik kan er een paar noemen. Japanse stekelhoorn, Amerikaanse oesterborder, Filipijnse tapijtscherp. Dat zijn soorten die. Uh, Echt vrij recent zijn verschenen. Die hebben exotische namen. Komen ze ook allemaal ver weg? Of ze zijn komen allemaal van ver weg. Het zijn soorten die hier door toedoen van de mensen zijn gekomen. Met schepen, met ballastwater. En uh, zich hier hebben kunnen vestigen. En het hier dan goed doen? Uh, sommigen doen het uh, heel goed. Hè, en die kunnen zeer massaal uitgroeien. De Japanse oester is bijvoorbeeld ja. een voorbeeld van een soort... die zich extreem uh, massaal heeft kunnen ontwikkelen. Of de Amerikaanse zwaardschelp. Die ook enorm is toegenomen. Wat zijn, want er staat hier ecologische atlas van marine weekdieren. Um, ik, ik dacht te weten wat, wat weekdieren zijn. Het zijn schelpdieren, maar ik zie daar ook een, een, een sepia bij staan, een inktvis. Um, Is een dus, inktvis een schelpdier? Ja, en ook terecht, want zijn ze schelp zit inwendig. Ja. Dus, uh, maar er zijn ook schelpdieren. Ja, van die schelp zitten in de, Want dat is, uh, we hebben hier zo'n eentje liggen. Dat is wat sommige mensen herkennen van. Uh, in, of van op het strand, he. die ja. vind je, zo'n. Zo uh, wat is dit precies, Wat heb ik in mijn handen? Ja, het, het, is een, uh, het is in ieder geval een soort schelpachtig materiaal. Maar uh, het wordt ook wel even voor parkieten gebruikt. Ja, die knagen eraan. Ja. Maar het is een ovaal. En waar zit dit in de CPA? In de uh, ja, in zijn rug. Ja, ja. Nou ja, u, u kent het, zo'n ovaal, uh, schuimachtig uh, dingetje. Ja, daar knabbelen parkiet aan. Dus dit is van de sepia. Dat is dus ook een, een, een schelpdier. Je wou nog iets zeggen over andere schelpdieren? De, de zeenaardslakken hebben geen schelp. Die zijn ze In de loop van de evolutie zijn ze die kwijtgeraakt. Uh, maar behoren nog wel tot de weekdieren en dus ook dus tot de, de schelpdieren. De schelpdier is eigenlijk een populaire naam voor weekdieren. Ja. Um, heel even de basics van een schelpdier. Hoe, hoe overleeft hij? Heeft hij uh, heeft, heeft een, uh, een hart, een zenuwstelsel? Nieuwe, hoe, uh, heeft hij zuurstof nodig? Uh, hoe komt hij eraan? Allemaal, heeft dat allemaal nodig. Ja? Ja. Maar hoe komt hij aan zijn zuurstof? Um, sommigen hebben kieuwen en sommigen hebben geen kieuwen en komt het via de huid. En er zijn zelfs soorten, die, uh, zoals de groene wierslak, die uh, chloroforma in zich op kan nemen van de, de, zeg maar de plankton wat hij eet... of de, de wiertjes die hij eet. Die neemt hij op in, in zijn huid. En op die manier heeft hij zijn eigen zuurstoffabriekje. En, en, en wat eten ze, Sylvia? Uh, dat verschilt per soort. Want maar heel veel uh, soorten leven van plankton... of van uh, ja, organische resten op de bodem. Detritus wordt dat genoemd. Uh, dat filteren ze uit het water. Uh, ja, en daar... Uh, daar doen ze het van. Maar er zijn ook uh, soorten die echt aaseters zijn. Bijvoorbeeld hier op tafel ligt een, een wulk. Dat is echt een roofbeest. Die de, welke over... is dat? Dat is deze. Ja, dat is zo'n over... mooie gedraaide uh, schelp. Centimeter of uh, acht in doorsnij. Ja, ja, als je hem tegen je oor houdt, hoor je de zee erin. Dat is echt een, een grote slakkenhuis. Ja, een gewonde slakkenhuis. Die, die kruipen over de zeebodem en uh, gaan dan op zoek naar een, een prooi. En die kunnen ze echt bespringen, zoals een, een kat. En dat vangen en, uh, en opeten. Maar bespringen? Ja. Zo'n slome, ja, ja, ja. slome schelp? Ja, maar die hebben een hele stevige kruipvoet. Waar ze die, ja, met een heleboel spieren erin die ze kunnen spannen. En nou ja, daar kunnen ze het echt mee springen. Dan zetten ze zich af? Ja. Ja. Heb je dat wel eens gezien? Nee, ik zelf niet, want ik duik niet, maar ik heb het wel eens op een filmpje gezien. Je hebt je laten vertellen. Oh, je hebt ja, op een filmpje ja, gezien. Ja. Ja, ja. Als, als ik nou op, over het strand loop en, en, en schelpen vind, dan waar komen die dan vandaan? De, de schelpen um, die je op het strand vindt, en dan gaan we er even van uit dat er vleesresten in zit. Want met uh, dit boek is een boek over. Niet de dode schelpen die op het strand vinden... maar echt het levende materiaal wat op het strand uh, aanspoelt. Dat materiaal komt van 1 zeg maar, tot 3 kilometer maximaal uit de kust. Dus, uh, en er zijn, uh, daar, daar is op zich onderzoek naar gedaan... dat we een goed beeld hebben waarvan het materiaal komt. Zeg maar, als je eilen aan het strand uh, treft... waar je ook jonge wulkjes in kan vinden... dat ja. kan echt van heel ver uit de kust komen. Wulkjes zijn van die kleine zwarte... Knopjes, toch? Ja, ja dit is dan een hele grote. Maar je hebt toch ook hele kleintjes. Je hebt, je hebt uh, zeg maar, als, als deze eieren leggen, dan vind je van die, <coughs> uh, ja, zeg maar, een soort eikapsels op het strand. Dat zijn kapseltjes met een heleboel celletjes waar uh, jonge wulkjes in te vinden zijn. Oh, dat zijn die een beetje te grote van een, van een, een, een golfbal. Ja, ja, ja, precies. Ja, nog een groter dan ja? ja, een tennisbal. Ja, en allemaal ja, een van die kleine bolletjes het te, te Ja, zijn witvliezig. Met allemaal kleine ijzakjes aan elkaar. Het weegt niks, dus dat kan heel ver drijven. En um, uh, die, die, die, die schelpen van 1 tot 3 kilometer uit de kust... Die, die spoelen op een gegeven moment allemaal aan op de kust? Nee, dat is natuurlijk een, een deel wat onder bepaalde omstandigheden aanspoelt. Je hebt bepaalde windomstandigheden nodig... Uh, zeg maar voor de waarneming, om, uh, om dat materiaal te kunnen laten aanspoelen. Eerst een, een harde storm en vervolgens uh, zacht weer, oostenwind... om een onderstroom te krijgen naar de kust... waardoor die uh, schelpdieren kunnen aanspoelen. Ja. Um, jullie hebben verschillende dingen meegenomen. Wijs nog eens wat aan. Wat, uh, wat is dit hier, die hele grote... Dat is een noordkromp. Dat is uh, een van de grootste twee kleppige schelpen. Twee kleppige schelpen is dat twee helften aan elkaar die samen een doosje vormen. En daarbinnen binnen leeft het beest dan. Ja. Um, die, die noordkromp die leeft uh, veel dieper in, uh, in zee, ver uit de kust. Dus die spoelt maar heel zeldzaam uh, aan... Het is echt bijzonder als je die vindt, vooral na storm. Ja, want uh. dit, is, dit is echt een reusachtig ding. Ook een ja. centimeter of acht, negen in doorsnee. Ja, de, oh, er komt ook nog ja, er komt wat uit. Zand. Oh, er komt een heleboel zand uit. Oh, Ja, jee. ja <laughs> prachtig. Ja. ja, echt een gigantisch ding is dit. Ja. Die, uh, die leven op de zeebodem. En het bijzondere van de Noordkromp is dat ze enorm oud kunnen worden. Uh, in, uh, in ons deel van de Noordzee kunnen ze zo'n 160, 170 jaar oud worden. Maar er zijn uh, uh, exemplaren bekend die ouder zijn in, uit de noordelijke Noordzee... die meer dan 400 jaar oud zijn uh, geworden. En daarmee is het ook het oudste dier op, Nederland, uh, op de wereld wat er bestaat. En dat vind ik toch wel heel bijzonder, zo'n uh, relatief kleine schelp. Ja. Dat die zo vreselijk oud kan worden. En vind je wel eens levende, hele oude exemplaren? Uh, nee, dat, dat wordt vooral door vissers gevonden. Ja. Uh, dat ze in de netten verzeild raken. Maar op het strand zal niet gauw een levende noordkromp aanspoelen... omdat ze ja, ver uit de kust leven. Ja. Zo'n kilometer of 40, 50 uit de kust, daar begint het. En dat is dan... Ja, te ver om hier levend aan te spoelen. Het kan in heel uitzonderlijke omstandigheden gebeuren... maar ik heb het nog niet meegemaakt. Wat was jouw, jouw eigen mooiste vondst? Ik vind wenteltrapjes altijd heel erg leuk om te zoeken en te vinden... omdat ze zo vreselijk mooi zijn. Dat zijn gedraaide horentjes van nou, een centimeter of twee ongeveer. Niet zo heel groot. En die hebben een prachtig ribbenpatroon. Ja, echt als een wenteltrap. Ja zijn vrij zeldzaam, dat maakt het ook leuk om daarna te kijken. Ik zag ze ook in het boek staan, en je hebt ze ook helemaal wit, hè? Dan is ja. het bijna parelmoer. Uh, ja, er zijn drie soorten wenteltrapjes. En uh, inderdaad is er ook een wit wenteltrapje. Ja. En uh, Adriaan van jou, wat is jouw mooiste vondst? Nou, mijn mooiste vondst laat ik zeggen dat mijn uh, lievelingssoort de purpurcelak is. En daar doe ik uh, veel onderzoek aan, omdat met die purpurcelak een hoop aan de hand is geweest. En nog steeds uh, is veel aan te onderzoeken. Het is een soort die onder invloed staat, heeft gestaan van uh, TBT. Dat is tributyltin Tin. En dat werd gebruikt in aangroeiwerende uh, verven. Dus om de aangroei op schepen tegen te gaan. aangroei. Ja. En dat middel dat werd in de jaren 70 in gebruik genomen. En die purperslak is daar uh, extreem gevoelig voor. En bijzonder daaraan is dat... De, de vrouwtjes die worden als het ware mannetjes. Ze ontwikkelen een penis door, de, door dat stofje. En, uh, en daardoor kunnen ze zich niet meer voortplanten. En dus zagen we in de jaren zeventig, uh, na de jaren zeventig, dat ze uh, sterk uh, afnamen. Toen is er een verbod gekomen uh, op TBT. Eerst alleen voor uh, pleziervaart. En in de Oosterschelde zien we na dat verbod dat ze weer langzaam toenemen. Dus dat, uh, dat verbod dat heeft gewerkt. Ja, ja prachtig. En je vindt ze nu weer veel. En je vindt ze nu weer veel, ja. ja. Het is wel zo dat ze nog soms onder. Uh, te lijden hebben bijvoorbeeld van zandsuppleties op de kust. Dus dan uh, uh, wordt er uh, zand gestort om de kustversterking uh, te, te versterken. En bij Westkapelle was er een grote populatie en die is op die manier onder het zand gekomen. En dat, dat was op zich heel zonde. Maar wat wel weer verbluffend is dat. Uh, dat zand is voor een belangrijk deel weer weggespoeld. En, uh, en we zien ze weer terugkomen. Daar kwamen ze weer onder vandaan. Ja, nou, ja. ze kwamen er niet echt onder vandaan, maar ze hebben zich toch op een of andere ja. manier kunnen herstellen. Um, Silvia, hebben wij hebben een rijk schelpdierenleven in Nederland? Ja, ik vind van wel. Ik was er zelf verbaasd van hoe ontzettend veel verschillende soorten wij hier uh, hebben. Ja, dat kan je best rijk noemen. Hoewel natuurlijk de omstandigheden in de Nederlandse Zee moeilijk zijn voor schelpdieren. Want uh, het is niet zo'n hele diepe zee. En als het dan uh, waait, ja, dan zie je op het strand golven van misschien een meter hoog. Maar dieper op zee kan dat tot, uh, tot 20, 30 ja, meter door. Dus nou, ze werken. kunnen toch wel zo'n zo zo harde klomp van 400 jaar oud. Ja, die kan dus er wel wat mee in. Die kan toch wel wat hebben. Ja, die kan wel wat hebben. Maar het is toch uh, niet alle soorten kunnen daar uh, zich goed in. Uh, ja, in in stand houden. Ja. Dus uh... Wat dat betreft, als je kijkt naar, naar tropische zeeën... dan zitten daar veel meer soorten dan bij ons. Maar wat wij hebben, is wel heel typerend voor ja, koude... wat andere omstandigheden is dus dat het hier ook koud is, dat het uh, in de winter flink kan afkoelen. Uh, maar voor, voor uh, de omstandigheden die wij hier hebben... hebben we best een hele mooie, rijke schelpdierfauna. Ja. En ook met ontzettend veel variatie. Ik en denk... een, een um, goede voedingsbodem. Want Adrien, jij vertelde net dat er verschillende exoten... ook onze kant op komen die, die het hier goed doen. Ja. Dus voor hun valt er genoeg te eten? En is de temperatuur ook uh, goed, zou je dan denken? Nou, wat je, de temperatuur is goed omdat dat vaak uit gebieden afkomstig is... die ongeveer dezelfde klimaatomstandigheden hebben. En het zijn natuurlijk soorten die gewoon uh, vaak... Een, uh, ja, een, een goede mogelijkheden hebben om zich aan te passen. En dat maakt ze ook soms dat ze zich zo ontzettend massaal kunnen ontwikkelen... en eigenlijk ook soms een probleem kunnen vormen voor andere soorten. Ja, zoals de Japanse uh, oester, hè? Ja, daardoor is onze eigen oester in de Oosterschelde voor ze afgenomen... Maar ik begreep dat er inmiddels ook weer andere dieren... In, in het begin schrok we daar heel erg van van die Japanse oester. Overal kwamen die, die verschrikkelijk scherpe schelpen zo om, omhoog te staan. en, uh, en uh, Het werd bijna een soort aaneengesloten uh, blok beton, zo zag het er soms uit. Ja. Um, maar nu zijn er inmiddels ook weer dieren die, die schelpen eten. Ja, de, de, of, of de Japanse oester nou echt heel veel door andere vogels wordt gegeten... dat, dat weet ik niet, maar het is wel zo dat... Het... Het heeft voor een aantal soorten ook weer voordelen. In de Waddenzee zien we de. De, zeg maar, de Japanse oester komen die maakt als het ware nu weer riffen... waar vroeger eigenlijk onze eigen oesters zaten. Die waren door de visserij allemaal verdwenen. En nu zien we dat die uh, Japanse oesters die functie weer overnemen... en andere soorten schelpdieren, zoals mosselen en dergelijke... en die kunnen zich daar nu weer uh, vestigen. Ja, ja. Um, het was een verrassing, Sylvia, we zei je, zoveel soorten. Betekent dat dat het goed gaat met ons water, goed met de waterkwaliteit... Uh, met de waterkwaliteit gaat het uh, een stuk beter. Maar met schelpdieren gaat het niet goed. Uh, althans met een aantal soorten. En uh, De reden daarvan is niet altijd bekend. Wat wel uh, bekend is, en wat ook uit dit boek blijkt... is dat een aantal grote langlevende soorten, zoals die noordkromp... Uh, maar ook de Noordhoren en de Wulk, die zijn enorm achteruit gegaan. En daar zijn we eigenlijk wel van, uh, van geschrokken... toen we de gegevens op een rijtje zetten. Dat, uh, wij hebben 1985 als basisjaar genomen, of de periode daarvoor. Uh, als je dat op 100% zet, dan is daar nu nog de helft of nog maar een kwart van over... En uh, de reden is dat die schelpen leven op de zeebodem. En als daar dan gevist wordt met zware boomkoorschepen met wekkerkettingen, dan slaan die schelpen kapot. En uh, omdat ze zo lang leven... en dat uh, betekent ook dat ze zich niet zo snel voortplanten... en niet zo hard groeien. Uh, ja, die zijn echt enorm in aantal afgenomen. kan het bedreigend zijn. Ja. ja, ja. ja. Uh, nog even, want wij gaan afronden. Welke soort zou je nou nog eens heel graag vinden hier aan de, de Noordzeekust? Um, nou, ik hoop... Ja, wat zou ik nou graag vinden? Ik vind altijd alles leuk om ja, te vinden. Nou, jij, Adriaan, heb jij daar eentje waarvan je denkt nou, die moet ik nou, nog een keer tegen? Te er is één hele obscure groep. En dat ja. zijn de schildvoetigen. Dat is ja. ook maar één soort van in Nederland. En die heb ik nog nooit gezien. Dus okay, die, dus die staat. Uh, maar boven aan je Hij je lijst. bestaat in Nederland en ik zou hem graag vinden. Hij bestaat. Vinden. Jij wilt hem vinden. Oké, okay, heel hartelijk bedankt voor jullie komst. Sylvia van Leeuwen en Adriaan Gemenegmeij. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Over enkele ogenblikken zal de extra trein met ongeveer 650 Congolaanse vluchtelingen hier binnenrijden. Nederland en de vluchtelingen. Het haarlokje van Willem 1. Hij ziet die gat goud omhoog halen. En goudkoorts in de jaren 50. Ik zeg: Doe je best. OVT, Radio 1. Straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.